Of wij moeten de Staten verdedigen met het zwaard. Of we moeten onderhandelen over de vrede. Op welke voorwaarden dan ook. Als wij Lodewijk Maastricht aanbieden en alle forten... De forten en Maastricht en de waterlinies en Brabant met Limburg en 20 miljoen. Als je je land moet geven om er per gratie van Lodewijk in te mogen leven. Dan zeg ik, dat moeten wij niet doen. Ik zeg nee. Hoorn is voor met Dort. En Den Haag. En Delft. Wat ze voor de vrede willen verkopen is niet eens van hen. Ik blijf nee zeggen. De steden zullen dan onafhankelijk van uw gezag gaan onderhandelen. Dan heb ik er niets mee te maken. En de steden onderhandelen al onafhankelijk. Dan heb ik ook daar niets mee te maken. En het volk roept om oranje. Het volk staat hier buiten. Als de staten van de nog vrije provinciën mij hebben gevolmacht... en als de steden voor onderhandelen zijn en als het volk aan u zelf zegt, er buiten staat... dan is ieder voor de eisen van Lodewijk. En moet ik maar vernemen wat die zijn. Majesteit, met de nieuwe opdracht tot onderhandelen... Uh, laten we eerst dineren. Mijn heer, in plaats van u te schrijven uit Utrecht... Zo schrijf ik u uit Schravenhage. Tot Utrecht was alles in verwarring. Het kanaalje scheen meester van de stad en de heren radeloos, horende dat de vijand in de Betuwe was gekomen en dat dat alles aan de Fransen wordt overgegeven. Mijn kok heeft het voedsel van de Lage Landen eer aangedaan dat Schenkenschans en Nimwegen haar wel defendeerden, maar dat de staten geen leger hadden. Het is, meen ik, en ieder bekend, dat Engeland, Frankrijk en de voorts alle andere koninkrijken en vorstendommen jaloers zijn over de welvaart van deze provincie en bijzonder over de staat van Holland. Mm, een heerlijke wijn gelijk ook Vietnam het slachtoffer is van de jaloezie der grote machten. Hiertoe geven wij rechtvaardige oorzaak. Onze provincieën zijn nu een lange tijd zo jaloers over Malkanders welstand geweest, dat elk, om de Anders welstand te krenken, alle bedenkelijke middelen in het werk hebben gesteld om alleen de nering te hebben. Een voortreffelijk dessert. En de steden. In het algemeen, zijn zo jaloers op de dorpen, konden zij de boeren tot bedelaars maken, zij zouden het niet gelaten hebben. Wie kan ons land met droge ogen gedenken, als gij bedenkt hoe dat wij de proeven voelen, dat de wijven ons land regeren en de overal muiterijen aanrichten en het manvolk tot oproer aanvoeren. Uh, zo, uh, nu kunnen we onderhandelen. Ons aanbod is 6 miljoen louis en de stad Maastricht. 10 miljoen en de generaliteitslanden. Nee, nee, nee. Uh, wij eisen Nijmegen, heel Gelderland, ook de Betuwe, Loevestein en de omliggende plaatsen en zij. De, de Rooms-Katholieke godsdienst moet worden hersteld en de priesters moeten worden betaald door de staat. 24 miljoen louis. En elk jaar een gezantschap om mij, Lodewijk, te bedanken met een gouden medaille omdat ik de republiek heb gespaard. Regenten regeren steden. Staten regeren provincies. Mensen wonen in steden en provincies en in huizen op het land. Verkoop die steden van die mensen aan regenten. Verkoop die regenten aan de staten. Verkoop die staten aan een pensionaris en laat al die mensen in vrijheid hun gang gaan. 24 miljoen louis. Verkoop dan die vrijheid aan de vijand. Dan hebben die mensen geen steden meer. En geen staten meer. En geen huizen meer op het land. En nu ook geen vrijheid om in te wonen. Die mensen hebben niets. Waarom willen de mensen geen regenten, zeggen de regenten nu? Waarom willen die mensen geen staten, zeggen de staten nu. Waarom willen die mensen geen raadpensionaris, zegt de raadpensionaris nu. Omdat wij geen huizen en steden en staten en vrijheid hebben, zeggen die mensen. En omdat, en omdat jullie alles hebben, alles gekocht, hebben gekocht en hebben verhandeld. 24 miljoen, Louis. Daarom maken we de pensionaris dood. Dat is niet eerlijk, zegt de raadpensionaris. Dat leidt af, zeggen de regenten van de steden. We moeten een andere raad, pensionaris, zeggen de staten van de provincies. Het begint er al op te lijken, zegt de man van de vrijheid van de vijand van het volk, de prins. Ik ben van mening dat wij het kind en de hele geschiedenis moeten laten rusten... ...en ik heb besloten het daartoe te brengen. Volk juicht alweer bij het ijdel geluid van een kind. Hoe beroerder, ellendiger en armer het volk wordt, hoe harder het roept vive le prince. Voor eeuwig hebben wij gezworen om alle stadhouderschappen met het oppergezag... ...over de militie in één persoon ontoelaatbaar te verklaren. We zijn een republiek en willen dit blijven. Hoezé, hoezé Oranje, hoezé. hoezé! Jullie regenten willen de prins buiten van bloei houden. Hoezé, hoezé, Oranje, Hoezé! Liever storten jullie de staat in duizend rampen. Wij maken ons onder de twintig van de vrouwt. Hoezé, hoezé, hoezé, hoezé, hoezé. Wij zullen niet dulden dat het gepeupel zich een dergelijke moed wil veroorlooft... ...als bij de opstootjes vorig jaar. Daar de burgerij klein is, dient ze klein gehouden te worden. De boerenorganisaties zijn tegen. De NTV is tegen. De provinciale staten en de gemeenteraad zijn tegen. We zijn nagenoeg allemaal tegen. Hier wordt geprotesteerd tegen de achterstand van Groningen. Te lang zijn de universiteiten de goed geklede dienstknechten van de wachthebbers geweest. Onze Gronings Universiteit moet meer deelnemen aan de strijd om de achterstand weg te werken. Het is niet alleen zo dat de duvel op de grootste hoop schijnt, hij vreedt ook nog van de kleinste. Mogelijkheden tot industriële vestigingen worden ons door het Westen afgesneden. Men verkoopt ons. Wel wil men ons militair oefenterrein in de raag splitsen. Maar we laten ons onze biesheuvel niet tot een graafheuvel maken. Wat is het nu? Een slechte tijd. Een kaalhand weet niet veel te wezen. En geen men heeft dat raakt men kwijt. Behalve radeloze zinnen. Wel leert was ik een hertje zonder zorgen. Maar nu is menigmaal getreur. Want Truibuur wil niet langer borgen. Waar ik alleen ten was geen nood. Maar hebben kinderen mee bezwaren. Niet beter als om veel te van.